Renate Kok met het NOS-journaal. De Franse politie heeft nog eens vijf mensen aangehouden... in verband met de aanslag op een leraar gisteren in een voorstad van Parijs. Volgens Franse media gaat het onder meer om de ouders van een leerling van de school... waar het slachtoffer les gaf... en ook om mensen die niet tot de directe familie van de dader behoren. Vier andere familieleden van de dader zaten al vast. Het zou gaan om een 18-jarige Chechen... die kort na de aanslag werd doodgeschoten. Het slachtoffer, een 47-jarige geschiedenisleraar... werd op straat met een mes... Onthoofd, vermoedelijk omdat hij bij een les over vrijheid van meningsuiting... spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien. In Frankrijk gaat vanavond in negen grote Franse steden een avondklok in... vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Vanaf negen uur s avonds tot zes uur s morgens... mogen inwoners van onder meer de regio Parijs, Lille, Lyon en Marseille niet meer naar buiten. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 135 euro. De maatregel die ruim een derde van de totale Franse bevolking treft... blijft minimaal vier weken van kracht. Ook in België komt een avondklok. Die gaat maandag in, cafés naar Restaurants moeten vanaf dan ook vier weken sluiten. In Zeeland heeft een Fransman een agent bespuugd. Hij riep daarbij dat hij corona had. Het incident gebeurde afgelopen nacht, toen de man werd aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij wilde niet uitstappen, waarna agenten hem uit zijn auto trokken. Daarop begon de man te spugen. De agent doet aangifte van zware mishandeling. En de eigenaar van het café in Den Haag, waar woensdagavond een grote groep mensen feest op het terras, krijgt een boete. Het was de laatste avond toen dat de horeca nog open was voor de gedeeltelijke lockdown inging. De hoogte van die boete is nog niet bekend. Het weer in het westen en noorden kan er een buitje gaan vallen. In de rest van het land kan de zon er nog af en toe even bij komen. Er staat vrijwel geen wind en het wordt vandaag een graad of 12. Morgen is het het grootste deel van de dag droog en dan wordt het wederom een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Hele, hele, hele goeiemorgen. Zalvoort heeft het voor de Westkust.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 En natuurlijk hoorden u de Monkeys met Daydream Believer. Uh, welkom dames en heren luisteraars hier in Zandvoort, de regio in Nederland en zelfs in het buitenland. Uh, dit is Goedemorgen Zandvoort van 17 oktober 2020. Uh, de techniek is in handen van Jan Koper, hij doet ook de regie. De muziek is van Kort Draaier, de redactie is Gert van Kuik. En ik mag de komende twee uur het programma presenteren, mijn naam is Pieter Jouwstra. Uh, we hebben een interessant programma. Uh, de eerste uur gaan we praten met Jan Lammers, die hangt al aan de lijn. Daarna, hoe kom je in de Zandstroom? We gaan praten met Leontien Trijber. En hoe is het met het verenigingsleven in Zandvoort? Ja, en iedereen die weet natuurlijk, Freek Veldwis is de voorzitter van De Wurf... en daar praten we vervolgens mee. In de tweede uur praat ik met de opvolgers van de huisarts Scipio, mevrouw Klaver, de heer Banning... En dan gaan we praten met David Molenburg, onze burgemeester, over de nieuwe coronamaatregelen. En we sluiten twee uur af met de bucket, bucket top 10 van Jacques Balkenende, de man van de Bruna. Maar allereerst praat ik met Jan Lammers, want ik denk er maar, Jan Lammers is onze raceformaat. Eh, een echt geliefd man uit Zandvoort. Maar hij zit nu in Italië, geloof ik. Dag Jan. Hallo. Ja, ik sta langs de vakbaan, uh, niet nog van uh, de race van uh, René, onze zoon, maar. Uh, en hoe doet nou, hij het? Hij uh, rijdt, Nou, hij is nu niet aan het rijden, straks. Maar uh, nee, hij, over het algemeen hij doet hij het helemaal prima. Vandaag is een moeilijke dag, we dus hebben een probleem met de motor. Ja. Maar uh, dat is een lang verhaal. Hij rijdt om 12 uur. Dus, uh, en. Dus, uh, Denk je dat er een opvolger komt in de Formule 1 met je zoon? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Maar uh, daar hebben we nog wel een jaartje te even voor nodig. Oké. Okay. Uh. Doe je wel voorzichtig, Jan, daar in Italië? Ja, nee. Dat is uh, een, beetje, een beetje laat om daarmee mee te beginnen. Ja, precies. Hé, <laughs> hey Jan. Jij bent beroemd in de hele wereld met die, al je raceactiviteiten. Uh, maar er is iets nieuws aan de hand. Er komt een boek uit... Een biografie ja. van jou? Ja, ja, ja. Ja, dat is uh, een boek eigenlijk over mijn hele uh, raceleven. En, en uh, uh, ja, ook alle randverschijnselen die daar vaak bij komen kijken natuurlijk. Uh, dus uh, ja, uh, dat uh, eind november komt dat uit, 28 november. Maar je zegt over je hele leven. Ik neem aan dat dit een tussenstand is. Want nou, je hebt nog ja, een hele leven voor je. Uh, ja, dat klopt, dat klopt. En uh, maar in ieder geval uh, nu, voordat uh, ik de meeste dingen uh, een beetje ga vergeten, want uh, als je natuurlijk al vanaf je twaalfde uh, op twaalf iets bezig bent, dan uh, heb je het hoop meegemaakt. En, uh, ik kan me de eerste momenten nog herinneren, Jan, dat jij in een auto moest stappen om een demonstratie te geven voor de televisie, en dat je toch wat klein was, dat je allemaal kussens op de stoel moest leggen om er bovenuit te kijken. Ja, ik ging meestal even staan, maar uh, ja, ik, uh, ik had moeite om over de stuur heen te kijken inderdaad. Kon je nog wel bij de pedalen dan komen? nou ja, kennelijk wel, want ik kreeg gewoon weg. Dus, uh, <laughs> ja, dat lukt allemaal wel. Uh, hey, maar Jan, je hebt natuurlijk al een heel leven nu meegemaakt met de racerij. Dat boek, uh, ik heb begrepen een hardcover, met een harde kraft, is een gigantisch boek geworden. Van 30 bij 25 centimeter en 400 pagina's. Ja, ik, nou het is echt een, uh, ik denk een beetje een tafelboek. Um, maar uh, het is echt uh, 2,5 kilo zwaar. Dus ja, we hebben al een flink als best erop gedaan. Je schrijft ook in je persbericht dat je hebt veel kunnen lachen om alle verhalen. Maar je hebt ook gehuild. En dan ben ik nieuwsgierig. Ja, uh... Waar heb je om gehuild? Nou ja, hij ja, hoopt ja, het niet zo dat er een dossier aan de te komen, maar eh, het is sommige dingen, dat, eh, met name als ik dan een stukje las van eh, mijn, mijn, zeg maar de, de vader van mijn eerste uh, vriendinnetje, hè, dat, uh, was yeah. dat was Ari Anson, iemand die heel bedreven was op de Rensportschool in Zandvoort. daar kennen veel mensen hem van. Maar die leende mij eigenlijk zijn open vedetje toen. Ja. En uh, ja, die, die auto die heeft bijna helemaal een gereden om de nummervriend te leren kennen. <laughs> uh, en en uh, weet je, maar goed, de goede man die leeft niet meer. Maar ah, ja, dat zijn mooie dingen om aan terug te denken. Maar ik neem ook aan het overlijden van Rob Slotenmaker. Ja, natuurlijk hè, maar dat was in 1979. Dus dat, uh, dat zijn dingen die... Uh, ja, uh, Rob die leeft uh, in mij natuurlijk uh, gewoon door uh, met alles wat ik doe. Dus zus, uh, wat dat betreft, heeft dat wel een plaats gekregen. Dus ik moet stukje over wat opleeft. dat kan de tranen in mijn ogen springen. Dat, dat, uh, dat heeft een mooi plaatje gekregen. Ja. Yeah. En, ja. Uh, uh, yeah. hey, hey Jan, nou heb je 45 jaar in de Joodsport gezeten? Je hebt alles meegemaakt, van formule 1 tot Le Mans, noem het maar op. Je moet een enorme voorraad foto's ook van die periode hebben. Foto's? Ja. Het boek zit vol nee, met foto's. Is... Nee, ik heb helemaal niks. Dat, dat, dat, uh... Nee hoor, ik heb nooit de behoefte gehad om dat soort dingen te verzamelen. Ik heb daar het geld ook helemaal niet voor. Dus, dus uh... nee, ik heb die, die drang nooit gehad om... Uh... Uh, ja om overdreven veel spullen te hebben. Dus wat dat betreft, uh, als ik uh, gewoon een fijne auto heb, maar ik weer op de weg te rijden. en ik heb een fijn huis om in te wonen en ik heb een mooi stuk volop club om mee te spelen in de vrije tijd, dan, uh, dan ben ik verder happy. En, uh, ik, ik... en hey, hallo, je hebt ook een fantastische familie, hè? Ja, daarom, daarom, dat is allemaal wel belangrijk. Je broer, je zus. Niet zo... Ja, tuurlijk. Vijf broers en één zus. En af, de oudste. Straks uh, gaan jullie natuurlijk ook praten over de Zandstroom. Ja. Yep. Prachtige organisatie. Uh, die zijn ook ontzettend lief en heel goed voor En uh, Net zo goed als af altijd heel lief en goed is geweest voor, uh, voor iedereen. Tijdens zijn, hè, zijn lange carrière als, als voorsbouwde, maar ook hè, de la die hè, Precies. Wat, wat in de halte staat en de goud En het is een uitstekende ja, kok, Alp. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hij is met liefde altijd in de keuken bezig daar. Ja, hartstikke leuk. En uh, nee, dit is uh, uh, ik vind af en mevrouw uh, Thea, die, die, uh, die, doen, uh, ja, die doen echt geweldig. Die maken, en van de mogelijkheden die ze hebben, maken ze gewoon absoluut uh, het allerbeste. Ja. En daar ben ik ontzettend trots op. We proberen iedere maand nog een balletje vol op samen te spelen. En dat doet hij ook, dat hartstikke verdienstelijk. Sommigen dus laten het gewoon los. Dus uh, dat is echt uh, hartstikke verwoonend om te zien. Geweldig. Hé, hey, we gaan weer even terug naar je boek, Jan. Want... Wanneer wordt dat uh, officieel wanneer, wanneer wordt het gedrukt, of het is al gedrukt, je zegt een limited uitgave. Hoeveel boeken zijn er gedrukt? Of worden er gedrukt? Nee, de eerste oplage is iets van 3,500 En we hebben snel in de gaten of uh, het uitverkocht is. Ja. En dan zouden we eventueel een tweede of een derde. Dus uh, we gaan net zoveel drukken als nodig is uh, voor de verkoop. Dus geen limited edition. En uh, natuurlijk uh, in de eerste instantie even gelimiteerd tot 3.500. Maar, euh, ja, dus, ja, de voorverkoop gaat helemaal goed. Net voor uh, Sinterklaas en, uh, en, en uh, de feestdagen. Ja. Uh, tenminste, ik hoop dat we er nog feestdagen van kunnen maken. Want alles staat natuurlijk een beetje op de top. Het wordt heel leuk. De mensen die, uh, die de boeken bestellen, die kunnen het ook uh, op de afhalen. En dan zie ik dat uh, voor die mensen. Dus dan uh, hebben we ook een persoonlijke taxi, zeg maar. Hey Jan, je zegt uh, ze kunnen het afhalen. Bij wie we het afhalen? Als je het reserveert. Uh, nou, dat... mensen die een boek. Ja, net. net uh, de mensen die. Uh, een boek online kopen. Ja. Die, uh, die, die. kunnen dan aangeven of ze dat. Uh, ook willen komen halen bij de boekpresentatie. En, en eventjes, als mensen willen bestellen. Ik heb hier een e-mailadres. Dat is info. en dan amgini.nl Amgini.nl en daar moet je dan ja, je volledige naam en adres vermelden en het aantal boeken wat je wilt. En dan wordt dat ja. voor je gereserveerd. Ja, dat klopt. Het is een co-productie. Mark Koens, van, van, eh, dat is bijvoorbeeld in dit geval uh, Amgenie e-mailadres. Uh, met, met Mark heb ik een jaar of tien samen een bedrijf gehad. Onder andere het raceteam waar we uh, de race van Holland uh, veel uh, meegedaan hebben in de markt. Ja. Mark heeft, uh, hij heeft ook nu inmiddels een productiebedrijf uh, en dat is niet alleen in print zoals nu met het boek, maar hij heeft ook, uh, ze hebben ook online activiteiten en ze doen ook uh, video- en uh, tv-productie. Dus uh, ja, Mark uh, die, uh, geeft het boek uit en, uh, en natuurlijk omdat Mark eigenlijk uh, als een broer van me is, uh, een goede vriend, uh, hebben we dat uh, samen gedaan. Even Jan, het, je schrijft ook in je stuk dat men krijgt het opgestuurd met een speciale set memorabila. Wat is dat? Wat moet ik daar me voorstellen? Een helm of zo? Nou, de, de, de helmen en dat soort dingen die bewaar ik altijd graag voor, uh, uh, voor uh, ja, veilingen, voor een goed doel of wat dan ook. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, uh, Nee, maar er zijn andere leuke dingen. Dat zouden handdoelen kunnen zijn. Of een vizier. Of, of iets. Uh, uh, maar we, we bedenken wel wat leuks. Dat betekent dat je dus heel snel moet zijn... om zo'n boek te bestellen. Ik zeg het nogmaals. Info naar info. Met je volledige naam en adres. En vermelden hoeveel boeken je wilt hebben. En dan krijg je een bevestiging ja. terug. En een reservering. Uh, wanneer ja, het... Ik denk dat als je gewoon... Als je gewoon uh, googelt, uh, boek Jan Lammers, dan kom je ook heel snel, denk ik, waar je wezen moet. En dan wijst het de weg vertellen. Precies. Uh, komt er ook een verkoop van de boeken in de Bruna? Uh, ja, ja, ja, ja. Voor Sjaak, uh, Balkenende, uh, dat uh, uh, hebben we een uitzondering gemaakt. Ja. En wat normaal gesproken, uh, om het uh, op een normale manier te doen, uh, via een uh, standaard uitgeven, dan, dan is het al heel snel niet meer de moeite waard om het te doen. Je hebt veel meer verkooppunten of, ja. enzovoort, natuurlijk. Maar. maar uh, maar goed, wij hebben. Uh, Ons eigen netwerk is. is uh, ja, uitgestrekt genoeg. Om het, om het zelf te doen. Dus vandaar dat. Uh, in dit geval Mark. dat uh, op die manier gedaan heeft. Uh, Jan, wanneer is de uitreiking van het boek? Uh, 28 november, dat is wanneer men het op kan halen. Dat is uh, wat ik net aangaf. En je gaat het uitreiken, heb ik begrepen. bij Slotenmakers Clipschool? Ja, ja. doen we coronaproef. Dus Dus, we dus geen bezoekers. Ja, de bezoekers komen wel, maar gewoon op gepaste afstand. En we doen dat met tijdslots. Dus een aantal mensen die kunnen tussen 9 en 10 komen, de andere tussen 10 en 11. Ja. Uh, en uh, als mensen zich een beetje aan die tijden houden, dan, uh, en dan kunnen we dat gewoon op een normale manier doen. Ik denk dat de belangstelling groot is. Om ja, daarbij te zijn. Uh, ja, in, in verhouding natuurlijk. Hè. Ik denk dat de verkiezingen in Amerika meer aandacht trekken. Maar, maar uh, dus uh, relatief gezien uh, is er een uh, leuke en een gezonde belangstelling. Dus in mijn, uh, mijn mooie wereldje, uh, de autosport, heb je natuurlijk ook veel mensen leren kennen. En uh, ja, dus, dus uh, ja. hey, dit, uh, hey, ik heb er met heel veel plezier natuurlijk uh, sowieso aan gewerkt. En niet alleen omdat uh, Mark natuurlijk ook uh, een goede vriend is, maar uh, uh, hij weet veel van mij en uh, hij uh, weet ook uh, uh, ja, mijn geheugen op de juiste manier te uh, ja, stimuleren van, van uh, hoe zat dit en hoe zat dat. Ja. Dat is wel leuk, want dan schieten een heleboel dingen die je, die je zelf alweer geparkeerd had. Kijk, ik doe dagelijks gewoon natuurlijk nog uh, allemaal nieuwe verhalen op. Uh, dat, uh... Jan, uh, ik denk dat dit boek in elk Zandvoortse huishouden moet liggen. <lacht> ja, je bent nou, Zandvoorter ja. voor <lacht> ik, de Zandvoorters. Uh, ik, ja, nou, ik ben zelf niet, uh, nooit zo van de, van de acquisitie en van de agressieve verkopen. Mag ik uh, het dan voor je, ik je doen? Ik het leuk vinden. <lacht> ja, nou ja, dat <lacht> Dus, dus de mensen die het leuk vinden, nou, die kennen de route wel die vinden het boek wel. En ik hoop dat ze net zoveel plezier van het lezen hebben als, als ik heb gemaakt van uh, niet alleen het boek maken, maar ook gewoon van de hele carrière die daarin uh, omschreven wordt. Jan, je carrière is nog lang niet voorbij. Je bent nog zo jong als wat. Je kan nog 30 jaar mee. <laughs> dus, dit boek is een nou, eerste voelt aanzet. Het het voelt het ook. Dit, dit boek is een eerste aanzet. Straks komt er een deel 2 uit. Ja, dit is de eerste 64 jaar en straks de volgende 40 jaar. Dat ja, uh, kom ik Daar kom ik op terug. <laughs> Jan, we gaan ja, door. 18... Ik wens jullie straks. Uh, ja, ik wens jullie veel, veel uh, plezier en sterkte met. Uh, straks uh, met team, alvast een groetje zo. Ja, ook En uh, ja, een fantastische organisatie. Dus ik hoop dat uh, ik... we. mensen daaraan kunnen bijdragen of wat dan ook. Uh, nou, dat zou ik ze van harte aanbevelen. Uh, ik, ik doe straks de groetjes. Zeker, goede van je. ik, ik onder... Ja, ik ondervind het aan de lijve met Aapweg. Geweldige ja. organisatie. Ja. Jan, eh, ik wens Alright. je veel succes daar in Italië met je zoon. Laat hem voorzichtig doen. Dankjewel. Eh, 59 nee, euro kost het boek. <laughs> en 28 november ja. op naar Balkenende. Of naar de, <laughs> de Slotermakerslipschool. Bedankt voor het ja, gesprek, Jan. Goed, dankjewel. En succes. Mooi dag. Dag. Jullie. En je hoorde nu natuurlijk uh, It's My Life van Tok Tok. En aan de, de telefoon heb ik nu, uh, als het goed is, Leonie Treiber. Ja, Le bijna goed, Pieter. Leontine Le is Le mijn naam. Leontine. Ik ga Leontine teven. in plaats van Leonie. Goedemorgen, Le Pieter. Mag ik eerst beginnen om jou te bedanken, want ik vind het altijd weer een kans uh, om wat te mogen vertellen over Zandstroom uh, op de radio. Lieve Leontine, het is hem niet nodig. Oh. Want iedereen weet het wel hoe geweldig dat is. Ik moet je net een, een compliment overbrengen van Jan Lammers. Oh, wat leuk. Die oh. had ik net aan de telefoon en die is zo enthousiast. Eh, ja, wat fijn. Met name over zijn broertje, Ab natuurlijk. Ja, en ja, ja, wat jullie ja. daar allemaal doen, wild enthousiast. Ja. Nou, wat fijn. Wat goed om te horen. Daar maar, doen we het uiteindelijk allemaal gewoon. Maar ja, dat is vertel. mijn ervaring ook, hoor. Het ja, is ja, ja. Een, een, een ideale ontmoetingsplek voor mensen ja. met een haperend brein. Ik, ik ja. vind het eigenlijk meer een sociëteit, moet ik je zeggen. Nou, dat vind ik prachtig, want dat is ook een beetje het idee. Laten we er gewoon nou iets gezelligs van maken in plaats van drama. Ja. Want het is, het is natuurlijk drama, maar we hoeven dat niet zo te benadrukken. Dus, nou, prachtig woord, vind ik dat, sociëteit. Ja, uh, zo alles mag. Als er maar geen dagopvang en dagbesteding is. Kijk, die moeten dat, we gewoon met z'n allen verbieden, die woorden. Dat bedoel ik. Ja. Maar, uh, lieve schat, nu ja. zit ik wel met een groot aantal vragen... want ja. ik ga maar eens even op mezelf betrekken. Ik heb ook een haperend geheugen. Ja. Uh, ja. Kan ik nu gewoon uh, maandag aanstaande aanbellen op de Torbeckstraat... Uh, in de passage en zeggen, hier ben ik, uh, kan ja. ik uh, lid worden... Nou, jij, jij kan dat altijd, Pieter. Nee hoor, dat is een grapje. Kijk, uh, ik vind het hele goede vragen, want dat, dat helpt mij ook weer om te ja. bedenken: oh ja, wat leeft er nou eigenlijk hè, in de samenleving, in het ja. dorp aan vragen? Er en... zijn veel mensen hoor, die met die vraag zitten: van wij willen ja. er ook wel naartoe, maar ja. hoe doe ik dat dan? Nou ja, in, kijk, in principe is het vooral uh, zandstroom bellen uh, en, en zeggen van uh, wat, er, wat er speelt, wat er aan de hand is. Uh, kijk, er, er moet wel iets zijn. En, en uh, wij zijn natuurlijk in principe zijn we bedoeld voor mensen uh, met een haperend brein. Dat is je geheugen, maar dat is vaak ook je gedrag. Maar we Even stop, wat tijdens... is het telefoonnummer als ja. we bellen? Sorry? Wat is jouw telefoonnummer als we bellen? Oh. Oh, Oké, okay. dat is 06 ja. 55 Ja. 1 2? Ja. 1 2? Ja. 2 7. Okay. En het telefoonnummer van Zandstroom, zal ik dat ook geven? Ja, graag. Dat is 0 2 3? Ja. 8 9 1? Ja. 3 8? Ja. 8 3. 8 3. Maar willen, ze, willen de mensen in Zandvoort uh, jou persoonlijk bellen met vragen? Dan moeten ze het 06-nummer bellen. Ja, maar dan mogen ze ook bellen naar Zandstroom en hun telefoonnummer achterlaten. En dan ja. vragen of ik ze terugbel. Eigenlijk, we doen het allemaal samen. Ook gewoon met het team van Zandstroom. Dus je kunt ook gewoon bellen met een van de collega's daar. Dat kan allemaal. Maar Leontine, en... jij bent het dus niet elke dag daar. Nee, maar ik ben wel elke dag met Zandstroom bezig. Maar ik ben ook een boek aan het schrijven, Pieter. <laughs> uh, geweldig. <laughs> Ik ben een boek aan het schrijven over het haperende brein, ja. een nieuwe kijk op dementie, dus ik, ik werk ook regelmatig thuis, maar okay, okay, ik sta okay. voortdurend uh, in contact met de club. We gaan weer terug. Uh, ik heb gebeld, uh, 06-nummer, en, dan, ja. uh, en dan, zeg, uh, dan zeg ik van, ik, kan ik langskomen, want ik wil lid worden. Ja, het is, het, zo kan het. Het is, het is uh, uh, kijk, wij hebben natuurlijk het woord clubleden hebben wij in het leven geroepen, omdat wij het woord patiënten en cliënten. Dat kennen we niet. Ja, dat dat kennen we niet. Dat hoort een beetje bij het rijtje van dagopvang, uh, dagbesteding. Ja. Yep. En, en uh, ja, mensen kunnen komen. En, en uh, er is helemaal geen ingewikkelde procedure. Voorheen hadden we dat wel. Hè? Dan moest er een indicatie komen. Er ja, moesten alle ik, ja. gesprekken gevoerd worden. Nee, en sinds 2018 is, hebben we een kanteling. En nou, dat betekent even kort uitgelegd. Dat er de gemeente zeg maar, geeft subsidie... Aan Zorgbalans, de organisatie waar Zandstrand van is. Ja. En wij kunnen zelf bepalen van deze mens heeft zorg nodig. En nou ja, meestal vol en zie ik het meteen. Ja. Uh, en dan kan iemand starten. Dus en er dus is geen heeft... procedure, geen doktersadvies, nee. geen keuring? Nee, nee, nee. nee. Zeker niet. Kijk, het is, het is, het is gespecialiseerde ondersteuning. Maar ja. dat is iets anders. Zeg maar, als mensen echt op zoek zijn naar gezelligheid, naar leuke dingen. Dan heb je natuurlijk prachtige dingen in het dorp van welzijn, van pluspunt. Ja. Maar wij zijn ja, wij zijn bij on, de mensen die bij ons komen. De, ja, hoe zeg je dat? Ik wil nooit zo praten in ziektetermen of wat dan ook. Maar daar is de hapertie. <tus> of als gevolg van een infarct, of als gevolg van dementie, of als gevolg van een depressie, of Korsakoff, of noem maar op. Er zijn allerlei redenen. Maar eigenlijk zodra de mensen bij ons binnen zijn, we hebben het daar verder niet meer over. En of het nou links hapert of rechts hapert of boven of achterin, dat is allemaal niet zo relevant. Het gaat er gewoon vooral om dat het belangrijk is dat, dat mensen geactiveerd worden, dat ze onder de mens blijven komen. Sommige mensen hebben nog een partner, sommige mensen helemaal niet. Sommige mensen hebben familie, sommige mensen hebben helemaal geen familie. Nou ja, als je met je ja, ja, haperingen en al alleen maar thuis zit, dan wordt, dan wordt het leven er niet fijner op. En de problemen worden alleen maar groter. Dus hoe vroeger mensen komen, in, in de, nou ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je. Ik, ik ben er, er blij mee. Over. Ik, ben, ik heb er veel discussie over met mensen, want vaak wachten mensen veel te lang. Hè, dat mensen bij wijze al helemaal van het padje zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar, ik ben, ben er, blij met deze de opmerking. Kom had, maar bij de club, Pieter. Ja. Ik had allemaal al visioenen van ik moet procedures volgen, moet nee, gekeurd niks, worden. Niks. En... Nee, Nee, maar dat is, dat is wel het fijne zeg maar, van die kanteling. Dat je, dat je, dat we, en, en als de kanteling dan niet... als sommige gemeentes doen dat anders... maar dan, deze voorziening is er niks. Nee. En, en, en ik denk eigenlijk, zo zie ik uh, dementie... dat is ook wel een vernieuwende gedachte... als een nieuwe levenssituatie. En eigenlijk vind ik dat het zo moet zijn... dat we zo met elkaar om moeten zijn... dat dat niet iets is om voor te schamen... omdat dat iedereen kan overkomen... Laag opgeleid, hoog opgeleid, maakt niet uit. wat je Het kan iedereen afkomen. Ja. Ja, en dan zijn er net als dat je scholen hebt en je gaat studeren en je gaat werken... en op een x-moment word je wat prozer in je leven. zo so be it. Dat is nou eenmaal het leven. En dan zijn er op alle mogelijke plekken clubs, zorgboerderijen... weet ik hoe je het allemaal wil noemen. En die zijn daarvoor bedoeld. En, en de drempel moet echt... Ja, er moet gewoon geen drempel zijn. Ik denk dat er een heleboel mensen een opluchting is, dat ja, je dit vertelt. Ja, dat is het. En dat is, en dat is het mooie. Gerard hij is nu helaas uh, overleden, uh, ook een man uit uh, Zandvoort, die heeft ooit gezegd van uh, nou ja, vergeten gaat steeds beter. Daar lachen wij dan ook wel een beetje om. Van, uh, iemand heeft ooit gezegd, lijkt wel een vaardigheid. Vergeten ja. gaat steeds beter. En je bent mens, je mag vergeten. weet je. Wel? Het is zo belangrijk om elkaar een soort toestemming, een soort geruststelling te geven. Het is niet erg. En dan is Zandvoort, ja, ik vind het, een, het is een misschien niet helemaal goed woord, maar gezegend of rijk met twee prachtige clubs. Ja. Uh, uh, Zandstroom zit er, Juttershart is er. Ja. Eh, maar ik ga, ik ga weer even terug, want een heleboel ja, vragen die heb ik. Ja, vragen, want je had een heleboel, ja. Ja, die heb ik nu meteen doorgestreept. Ik hoef niet gekeurd te worden, ik hoef geen doktersadvies. Uh, niet. Nee, of niet. Nee, nee, nee, nee. Eh, wat zijn de kosten? Ja, dat is, dat is ook goed om te horen. Want in principe is het, is, uh, valt het onder de wet maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Ja. Dus de gemeente uh, uh, subsidieert uh, wat wij doen. Dus dat was het verhaal wat ik net vertelde met die subsidie. Alleen, dat komt op een gegeven moment als mensen verder in hun proces zitten. Nou, dat weet je dat wij ook die mensen hebben. Hè, want wij willen voorkomen dat mensen vroegtijdig uh, naar de gesloten afdeling verdwijnen. We hebben veel doelen, ja. maar dat is een belangrijk doel. Als mensen echt volkomen zorgafhankelijk zijn, nou dat is, dat, dan, dan kom je terecht in de wet langdurige zorg. Ja. Dat is een ander verhaal. Dan kunnen mensen nog steeds bij ons blijven komen, al is het korte termijn geheugen helemaal weg. Al zijn mensen volledig zorgafhankelijk, maar dan vallen ze in een andere financieringsstroom. En daar zit een eigen bijdrage bij en die is inkomensafhankelijk. Dus heb je meer vermogen, betaal je daar wat meer voor. Dat is wat BV Nederland eh, zeg maar zo bedacht heeft. Nog steeds. Als ik je dus even aanbel, of jouw bel, of zes ja. zesnummer bel... Ja. dan kan ben ik gewoon er naartoe maken. en dan zeggen ja, ze welkom. En je ja, dan, niets dan, gaan we wel, dan gaan we wel. Wij weten wel van tevoren... van nou, op maandag komen die mensen, op dinsdag komen we weten wel. Hè, dus het is niet zo van... Het is iets anders als een inloophuis dat je denkt van... oké, okay, vandaag heb ik zin, nu ja. ga ik eens komen. Ja. Nee, we, we gaan wel plannen van stel dat jij serieus bij de club wil komen... we gaan wel kijken wanneer hebben wij ruimte op welke dagen... Uh, en dan zeggen we bijvoorbeeld ook één dag, dat is eigenlijk veel te weinig. Want dan kom je nooit in de club, dan nee. kom je nooit in deze geïmproviseerde familie. Dus wij, wij adviseren vaak minimaal twee dagen. Nou ja, we hebben mensen die komen er twee, drie, vier, ik heb zelfs ook mensen die komen vijf dagen per week. Ja. Omdat het nou ja, gewoon nodig is op basis van... Uh, gezelligheid. Ja, ge gezelligheid. Maar er zit natuurlijk ook problematiek achter. Ik bedoel, als iemand helemaal zorgafhankelijk is... Ja, dat is één mevrouw bijvoorbeeld. Als wij er niet geweest waren, dan denk ik dat ze al lang overleden was. Of ja. ze was zeker zes jaar geleden al opgenomen op de gesloten afdeling. Maar ja. omdat wij er zijn, omdat we voor de knokken dat ze ook echt bij ons blijft, gaat het goed. In combinatie met de thuiszorg. Zij heeft een mentor. That's it. Voor de rest woont ze gewoon nog steeds alleen. Heeft ze geen familie, maar dat kan. En dan is die samenwerking is heel belangrijk. Met de familie, met de thuiszorg. Um, nou ja. Dus dat ik begrijp, jullie zijn vijf dagen officieel geopend? Ja, van maandag tot en met vrijdag. Van negen tot vijf. negen tot vijf uur. En de clubleden zijn er van tien tot vier. Tien tot vier. Nee, dat is een geruststelling hè, Pieter? Je, er ja. hoeft geen keuring... Ik, kan, geuring, ik geen... kan uitslapen. Ja, ook dat nog. Ja. <laughs> en we zeggen ook altijd een beetje van... het is net als met een nieuwe baan, weet je wel. Sommige mensen moeten altijd even wennen, maar... je. Het gaat, er is zo'n mooie sfeer, uh, hebben we gecreëerd, met elkaar, want dat doe je samen. Is dat mensen worden gewoon snel opgenomen, gewoon in de club. Omdat wij het ook weer fijn vinden als er nieuwe clubleden komen. Want elk mens brengt weer iets moois mee, ja. omdat wij daarop focussen. We focussen niet op ziekte, we focussen ons niet op beperkingen, niet op de achteruitgang. Nee, we gaan gewoon door met het leven. Hoeveel leden heeft de sociëteit nu? Nou, ik denk een stuk of, ik weet het niet helemaal, die had ik niet verwacht die vragen. Ik denk een stuk of veertig in totaal. Zo, maar die zijn er niet ja. elke dag. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat wisselt. Nee, nee, nee. En we zijn natuurlijk nu met corona is alles een beetje anders. Hè, want we deden het voorheen allemaal in één groep. En we werken nu zeg maar op de bovenverdieping en op de benedenverdieping. En dat doen we ook allemaal weer ontzettend flexibel. Uh, loopt er elkaar heen, maar we kunnen niet meer met z'n allen, uh, ja, wat we voorheen hadden, lunches met 26 personen. Dat kan natuurlijk niet meer vanwege de corona. Ja, en zegt lunch, moet ik mijn broodtrommeltje meenemen voor de Nee, wat een goede vraag heb je Pieter. <laughs> nee, nee, nee, nee. We nee, nee. wij zijn, wij, wij, wij, wij zijn heel erg zelf van het koken, uh, boodschappen doen, verse soep maken, salade. Ja, ik zie Appieland nog uh, steeds in die keuken staan. Ja, ja, precies. Dus dat is, een, dat is echt onderdeel van, van ja, wie we zijn. En dat is, dat, dat is ook weer prachtig, want mensen willen helpen. Weet ik, het pompoen schillen, de soep klaarmaken. Dat doen we nu al keurig met mondkapje voor en handschoenen aan. Want we willen natuurlijk die corona niet binnen hebben. We willen niet weer dichten. Dat hebben we natuurlijk gehad bij de eerste lockdown. Dus uh, nee, we maken zelf uh, eten. Voorheen gingen we ook nog met een groot gedeelte van de club boodschappen doen. Maar ja, dat mag natuurlijk niet meer. Dus dat doet nu maar één persoon nog. <tus> Geweldig. Ja. Ik ja, heb, nou. Je hebt al mijn vragen beantwoord. Nou, uh, <tie> ik, ja. ik, ik ben heel opgelucht. Nou, wat fijn. En, en waar, waar, waar, waar zag je tegenop? Of wat vond je spannend? Nou, wat? dat ik eerst gekeurd moest worden, een doktersadvies hebben en al dat soort zaken. Dan denk ik, jongen, nee, jongen. Nee. jongen. Nee, nee, dat hoeft allemaal niet. Want dat werpt ook alleen maar, dat het maakt die drempel groter. Terwijl het is ja. zo belangrijk dat die drempel er gewoon niet is. En dat we gewoon met elkaar, met elkaar dat ja, accepteren. Dat het hele leven verandert, toch Pieter? Dat is ja, toch zo continu? Is en, ja. Ik ben heel blij met je antwoorden. Nou, en, ik denk, en, ga je, en ga je nu gezellig komen, Pieter? Of bel je mij volgende ik, week? Ik bel in ieder geval. Ja, goed. Ja. Hey, enorm bedankt voor al okay. dit nieuws. Okay. Uh, okay. Heb ik en, al je vragen beantwoord? Je hebt al mijn vragen beantwoord. Oké, okay, wat goed. Hey, nou. Dank je enorm en ik wens je een heel fijne zondag. Ja, jij ook. Hetzelfde, Pieter. Dank je wel. Dank je wel, Nancy. Oké, okay, dag, dag. Dag. met Knowing Me en Knowing You. Heel gepaste muziek op dit moment. En als het goed is, hoor ik nu de stem van Freek Veldwis. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen. Zo, waar ben je stilletjes, joh. Heb je geluisterd ja. naar de muziek? Ik heb geluisterd, ja. Goed zo. Hé, hey, Freek. Met die jeugdsentiment. Ja, dat bedoel ik. Freek, eh, je bent eh, heel lang voorzitter van de volkloorvereniging De Wurf. Hoe lang ben je al voorzitter? Ik ben uh, 17 jaar voorzitter. Zo, wat een tijd. Ja. En elk jaar geven jullie een toneelvoorstelling. Met een volle zaal, met uh, bal na. Alleen die voorstelling ja. moest in maart uh, moest die vervallen. Door de corona. Ja. En verplaatst worden wow. naar september. Jongsleden. Ook, ook die moest vervallen. En nu? Uh, nu gaan we naar. Uh, die, die, die, die hebben we in. Uh... In maart al vastgesteld. Ja. Afgelopen jaar. En nu gaan we naar 20 maart. 20 maart. Als het goed gaat. Heel goed. En wanneer start u weer met de repetities? Als de gelegenheid er is. Kijk, we hebben een stuk uit het duren uh, uh, gerepeteerd. En uh, ja, wij waren eigenlijk de eerste die te maken hadden met het coronavirus. Uh, ja. We hadden het toneel uh, uh, opgebouwd. We hadden de 12 maart, hadden we, zouden we geen generaal petitie houden. Ja. Toen kwam de afkondiging van uh, de beperkingen. Toen heb ik uh, smiddags het uh, bestuurssecretariat opgebeld... om overweg met de burgemeester, of het nog kon allemaal. Nou, de burgemeester was toen in uh, overweg met de VHK. Toen heb ik een rondje met de bestuursleden gebeld. Jongens, we kunnen het niet maken om zaterdag de uitvoering te doen ja, daar zit je. De, het was de, avond, de dag van de generalen. Dus we hebben iedereen opgebeld. Nou, en je weet, de generalen doen we altijd in kostuum. Ja. Yep. Dus ons heb iedereen opgebeld: van jongens, kom naar de klocht. Dan gaan we even wat bespreken. Maar kom maar niet in kostuum, want de generalen gaat niet door. Nou, dat was een hele teneur natuurlijk. Yep. Ja. Want iedereen. Eh, Jij weet zelf ook, als je een tennis speelt, je bent altijd daar dagen van tevoren, ben je al geladen daarvoor. Yep. Yep. Ja. Je, je helemaal op. En, uh, ja, dus dat was een hele grote teleurstelling. We hebben gewoon daarop gezegd, jongens, ik ken het niet, het kan niet, het mag niet. En, uh, dus het gaat niet door. Nou ja, dat was uh, ja, ongeloof en teleurstelling. We hebben een, een kleine jongen, een zwart die zou een uh, heel leuke rol meespelen. Die jongen die heeft een halve dag gehuild. Ja. Want die had vier maanden gerepeteerd. En die kon niet niet spelen. Ja. Ja. Dus kun je nagaan hoeveel impact het heeft. Uh, op, de, op de leden ook. En ook uh, ja, uh, de teleurstelling naar de donateurs toe. Ja. Ja. Toen hebben we eigenlijk de plaats hebben we daar, uh, bij Theo in de Krocht. Daar, daar zaten we toen. Hebben we een... Uh, een nieuwe datum voor september, nou dat was 26 september. Die hebben we vastgelegd. Maar helaas die ging ook niet doen. Nee. Eh, kost kost uh, zo'n situatie hier ook leden? Uh, nou, de leden die, uh, die blijft nog wel, maar wat de donateurs gaan doen, ja, uh, kijk, we hebben uh, iedere vereniging uh, die speelt die iets doet, iets speelt, die heeft donateurs. En uh, ja, uh, je speelt ook voor de donateurs. En ik hoop dat de, dat de donateurs dat allemaal gaan begrijpen. Dat ze je trouw blijven. Anders is dat een nog grotere financieel... Ik denk niet dat je daar bang voor moet zijn. Je donateurs die blijven je altijd trouw. Nou, dat, uh, daar, daar hopen we ook op. Want kijk, zo'n zo uitvoering die wij geven... Ja, die kost dan ook geld natuurlijk. Hè? Je bent uh, een amateurvereniging... En... Uh, je maakt de kosten, de, de posters, die hingen al 14 dagen. Hebt, wij hebben altijd hele speciale toegangskaarten die zijn gedrukt. Het programma boeken, je moet dingen aanschaffen voor het toneel. Dus die kosten. En ja, onze, onze dingetjes die, die wij kunnen bekostigen, die zijn, komen altijd uit floting. Die brengt wat geld op. En dat, ja, wij, daar kunnen we altijd kiet mee draaien. En dat ben je allemaal kwijt. Ja. Hé, hey Freek, jullie bestaan nu 72 jaar als de durf. Ja. ja. We gaan toch wel op naar de 75, hè? Dat, dat hoop ik wel. Als een, een ongewerkt wel. Ja. Maar ja, je weet maar niet. Kijk, uh, je zit met, uh, met, met, met kosten. Uh, we zitten in. Uh, we hebben een, uh, een opslag- en een repetitielijnt in de tol. Die kost 1000 euro per jaar. Die hebben we samen met de vereniging in Hildring. En we hebben ieder de helft van de kosten, dus ons pak is duizend euro. Ja, en dat is toch een hele aanslag op je vereniging. En kan de gemeente daar niets aan doen? Nou, we hebben nu dus zover dat we subsidie aangevraagd hebben. Ja. Maar het eerst sinds 72 jaar hebben we ons altijd zelf kunnen bedrijven. Maar nu uh, houdt het op, dus we hebben subsidie aangevraagd bij de gemeente Zandvoort. Zijn u nog wel actief in het optreden voor groepen mensen met een kledingschouw... En verhalen over nee, dat, vroeger. Ook niet. Dat is, dat is juist ook allemaal... dat is ook de animo van, van de leden. Wij hebben... drie keer per jaar een... Uh, ja, een werkuitstapje. Wij komen al jaren in Munspeet... bij uh, Eibertjesdag. Ja. Nou, wij geven een presentatie... van wat we doen. Daar is uh, heel veel animo voor. Daar komen echt duizenden mensen. En ik heb altijd dus... Uh, op het eind een stukje Zandvoort-promotie. En dat Zandvoort de enige badplaats is met een treinverbinding. Ja. En, en het leuke is, vorig jaar, toen uh, deed ik dat weer en de afloop zegt, komt een mevrouw naar me toe. En die zegt, goh, u zegt dat ieder jaar dat Zandvoort zo'n leuke plaats is. Ze zegt, vorig jaar, dus het jaar daarvoor, ze zegt, ben ik toch eens gegaan, omdat u dat zei. Nou, dus dat houdt dat zie je gewoon dan, hè, dat mensen daar toch wat voor aantrekken. Je doet een stukje zand voor de emotie. Ja, dat maar tot... dat doe je in ruime zin. Ik, ik heb jullie twee keer mogen boeken voor een presentatie aan een grote groepen mensen. Ja. In, een, in een strandtent. En iedereen was wild enthousiast. Ja. Kijk, wij brengen iets heel apart ook. Hè. En uh, wij hebben een hele variatie met, uh, van kleding, van werkenkleding, Hoe de mensen vroeg hun geld verdienden eigenlijk was was toch beroepen. Maar ik vertelde van het Eibertjesdag. Maar we komen ook al een aantal jaar in Spakenburg. In Spakenburg dagen, dagen. Nou, die zijn een hele maand. Op een woensdag, En ik geef je vertellen, daar komen tienduizenden mensen. Dus je heet een presentatie over Zandvoort. Voor tienduizenden mensen. Je bent een echte ambassadeur. En dan is nog een, een visserijdag in, in, in Egmond. Nou, daar is het minder druk. Maar daar heb je dat ook. En Kijk, dat, dat mis je, want al die dagen zijn afgewast. Ja. Maar we gaan ook even naar de positieve kant, uh, Freek. Uh, ja. Want uh, er is nu een, uh, een nieuwe expositie in het Software Museum. En daar wordt een unieke speelfilm getoond... waar de wurf een hoofdrol in speelt. Uniek materiaal. Ja, dat is het zeker. Het is, uh, uh, we speelden maar een paar mensen van de wurf in... Uh, we, hadden, we hebben nog wat. Uh, we zijn in onderhandeling met het museum. Over iets, uh, iets groters. Grotere plaatfleeuwen, ook verfilmen. Waar dan uh, meer leden van de wereld uh, in voorkomen. Maar het, uh, het filmpje. De Magiek van Zandvoort. Uh, ja, dat is zo'n mooi filmpje, is dat. Uh, het magische schilderij. Het magische schilderij. En uh, het is. Uh, voor wie het gezien hebt, het begint eigenlijk met een, een kamertje in het Waar jij zit? Waar ik zit, waar Mieke zit. En daar komt een kleine jongen als kleinkind. En ja, die ziet dat schilderij, wat kan die fushoogste in duin. En dan kijkt hij maar. En dan zweeft hij helemaal. Dan wordt het magisch. En op een gegeven moment staat hij in duin. En er zit een visloopster op een duintje, zoals op het schilderij. En uh, ik had daar geen rol in, maar uh, ja, je, ik had de monden bij mijn vislopershoedje voor Ali. En dat speelde Ali Swat. En je mag het rustig weten. Toen ik daar haar zag zitten, zo op dat duintje, het was echt. dan krijg je gewoon de tranen in je ogen. Ja. Want dat is toch iets heel unieks, zo'n vislopenster weer in Duin te zien zitten. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen, maar... Eh, het is dan ook enorm goed opgenomen. Dus ja. Die emotie, ik heb ik hem, hem gezien... maar die emotie die dat oproept... is heel bijzonder. Is het ook. Dat, dat vonden wij ook. En uh, dat is eigenlijk hulde voor de filmmaakster. Uh, uh, roya van Kesselhof. Die heeft dat... Uh, die heeft dat uh, gemaakt... En uh, ja, wij denken altijd te makkelijk over van uh, die Latte camera lopen. Maar zij heeft het echt van uh, alle kanten heeft ze dat gefilmd. En uh, ik kan je vertellen dat filmpje in Duin, dat had heel wat in de, in de voeten. Ja, want... mensen komen langs op de fiets en met nee, de trein. Nee, want het was ver in Duin en het was achter de Keeselstraat. Maar, maar... we zijn er eerst, eerst wezen kijken. De trein die nou, langs komt? Je zegt het al, de trein. En die ging in die tijd dat we het opgenomen hebben, ieder tien minuten. Ja. Yeah. Want het was in drukke tijd. Het geluid van het circuit. Eh, vliegtuigen. V vliegtuigen gingen over. Dus er was zo'n. Er dus, ja, dus zijn we aan het zoeken geweest uh, naar een andere locatie, maar ja, je moet ook dus uh, daar kunnen komen. Yeah. Dus uiteindelijk hebben we dus uh, gekeken naar het programma op circuit. Er was geen avondlees. Het was, uh, de trein ging niet meer om de tien minuten. Dus dat was te doen, maar zo'n opname, zo'n stukje film in duin, daar heb Ali en de, met de kleinzoon toch vier uur gezeten. Ja. He, dus dat heeft heel wat uh, om zo'n filmpje op te nemen. Nou, nou, dus nou, toch... Freek, nou zegt uh, uh, Aja dat het een eerste fase is. Betekent dat er nog meer stukken komen van de film? De, de, de, we hebben nog wel wat uh, in ons hoofd. Uh, van. ons uh, land En. Uh, ja, we, we moeten even kijken. Kijk, uh, we hebben een heel uitgebreide kratingsschouw. En dat, die stukjes. die zou je ook kunnen verfilmen. Ja. Maar dat houdt wel in. dat zit een kostenplaatje aan. Kijk, en het gaat. Uh, om, uh, onder de. vanuit het museum. En. Uh, ja, eh, het moet wel gefinancierd kunnen worden, zoiets. Ja, misschien zijn de sponsors die meeluisteren en die zeggen... ...dit is heel niet uniek. Dan moeten ze eigenlijk eerst even naar het Salsens Museum gaan... ...om die film te bekijken. Ja, dat filmpje dat, dat, dat zit in de stijlkamer en uh, hangt dat. En ja, ik zelf kunnen er geen genoeg van krijgen. Kan ik me voorstellen. oproepen aan iedereen, ga naar het museum toe... ...en kijk in de stijlkamer naar deze hele bijzondere film. Ja, het is heel, een heel uniek film. Het is uh, echt een stukje cultuurhistorie. Het is ook de bedoeling dat het gebruik gaat worden op scholen. Om, uh, om de jeugd, uh, daar wordt dan heel veel aan gedaan ook. Hè. Om de uh, school te betrekken in de, in de historie. Ja. Vanuit het museum is dat al. En, uh, dus uh, ja, daar hoort dit ook bij eigenlijk ook een stukje te laten zien wat er vroeger gebeurde. Maar het betekent wel dat de Wurf enorm leeft... en nog steeds actief is met allerlei zaken. Nu zelfs als acteur, maar in de film. Dat is perfect. Ja. Nou ja, goed. We hebben dat in, in de jaren 70 gedaan, in 73, bij de film Eppenvloed. Ja. Waar ook een groot aantal uh, leden actief. Uh, de meeste die zijn er niet meer, helaas. En ik ken ook niet, want die, want die zouden dan uh, dik in de honderd zijn. Maar... Uh, Kijk, uh, daar waren ook bepaalde filmpjes. En ja, wij hebben gewoon wat in ons hoofd. Uh, ook weer wel een strandpafeltje. En uh, ja, om dat weer te verfilmen. En dan laat je ook de jeugd zien van... Kijk eens, zo ging dat vroeger. Ja. Dan dus zat je in een dubbelmandelstool. En er kwam een fluitman langs. Ja. Dat, dat soort dingetjes uh, is, uh, ja... Freek, ben je... je bent nog niet uit beeld. Tegendeel... Je bent nog steeds bezig met rondleiden door het oude dorp... ...op verzoek van het museum. Ook dat, ja. Uh, en verder zie ik je elke dag als fotograaf... ...en nu druk bezig met fotograferen van alle zandsculpturen. Ja, dat doe ik uh, twee keer per dag. Dat is mijn hobby. Ik heb een uh, website, zichtopzandvoort.nl. En uh, ik heb drie dagen erop staan nu... ...en ik ben nu bezig met uh, de rest van de dag. Ik wacht uh, van de zandsculpturen. Ik wacht even tot zondag de oplevering. En dan komt weer de rest op staan. En ja, dat zijn de hobby's die, uh, die je bezighouden. Ik, ben ik, zit erg... niet, ik, zit, ik zit echt niet achter Ik ben er erg blij mee, Freek. En ga alsjeblieft zo door. En blijf positief optimistisch. Oh, dat blijven we wel. Maar ja, weet je, die corona... die brengt toch wel een, uh, ja, een dingetje met je mee. Kijk, uh, ik ben zelf ook een... Uh, Kwetsbaar met mijn gezondheid. Eh, dus je moet heel erg uitkijken. Maar ik red het, red het wel. Want je uh, hoopt waar jij wil. En je fiets waar je wil. Kreek, dus, ik dat... ben erg blij je stem gehoord te hebben. Nou. En alsjeblieft, ga door en blijf positief. Dankjewel oh, ja. voor het gesprek. Um, en we zien elkaar weer. Oké. Okay. Jo, dag Bedankt. Freek. Dag.